I can be Radio en dit waren de Tenement Kids hier met de nummer Something Shook Me Up. Ze staan aanstaande zondag in de Bitterzoet hier in Amsterdam. En ze zijn het voorprogramma van The Draft georganiseerd door Amsterdam Underground Collective. En ze staan daar niet alleen, in ieder geval niet als enige Nederlandse band. Daar is ook All on Black. En het toeval moet zijn dat zij ook vandaag bij mij in de studio zitten. In ieder geval drie van de vijf. Heren, welkom. Hi. Dankjewel. Ja, ik zit hier met, ik moet even goed zeggen, Maarten, Simon en... Ivo, yes. van de Juist. band, u zijn uh, drie van de vijf. En uh, welke instrumenten doen u? Gitaar, maarten. Dat is maarten. Ja, ja Simon ook gitaar. En ik zing. Ivo zingt. Ivo zingt. Ja. Welkom jongens. Jullie zijn hier om uh, verschillende redenen. Trouwens, het klinkt vrij blik. Ik weet niet of je dat ook hoort. Het is heel vaag. Ja. ja, dat komt omdat ik het aan het opnemen ben. Ach, zodat okay. we ook een keer terug kunnen luisteren. Maar dus, dat is het. Uh, een van de redenen dat jullie hier zijn, is... Dat jullie de plaats van de week zijn met het nummer Black Ethic hier bij uh, Radio Mortale. Maar eigenlijk de grootste reden is omdat ik jullie gewoon echt een fantastische demo uh, vind. Dat jullie een fantastische demo hebben gemaakt. En wat mij betreft mocht die wel wat meer onder de aandacht worden gebracht. Awesome. Uh, en die demo, uh, die hebben we drie nummers uh, gemaakt. Verder geen titel. Hoe lang geleden is die uh, gemaakt? Poeh, we hebben hem volgens mij in augustus vorig jaar, dus nu een jaar geleden, opgenomen. Toen hebben we drie kwart jaar al lopen draaien, <laughs> sleutelen en mixen. Ja, Ik begrijp meer, niet waar ja. we het mee gevuld hebben. Maar uiteindelijk is hij pas nou, anderhalf, twee maanden geleden zoiets. is het klaar. En ondertussen um, alle tijd alweer gehad om meer nummers te maken. Dus het is al inderdaad nummers die we nou, een jaar terug hebben opgenomen. En ruim anderhalf of twee jaar terug al geschreven hebben. Dus het is onderhand een beetje gedateerd. Maar hij doet het nog. Hij doet het nog. Doet het yes, nog. Dan is die gap tussen de full lengte ook wel kleiner natuurlijk. Precies. Ja, en op de kracht van die demo is, uh, zit hij ook in een grote prijs. Uh, volgens mij in de halve finale ondertussen. Wanneer, wanneer wordt het allemaal, uh, gebeurt het allemaal? Volgende maand. Volgende maand. Ja. Dat is volgens mij alles. Uh... 8 september is halve finale. En dat vindt Echo. Utrecht. Eerste ronde. Oh ja. En daar zit een heel spelelement aan vast. Waarbij je naar een tweede ronde kan gaan. Of direct naar een finale als je meteen wint. Kijk. En... Volgens Wanneer mij... nemen jullie de bokaal mee naar huis? Ja, eerst even spelen natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is, het is anders geworden volgens mij. Ik weet niet hoe lang dit al zo is. Maar eerder moest je in de, in de regio winnen in, de, in een krappe gat en dan steeds verder. Mm -hmm. Uiteindelijk kwam je in de finale en nu is het... Ik we je hebt het gewoon zo ingestuurd? Lang, of zo. Nou, volgens mij zijn we... Hebben we, gestuurd, of ja, zo? we, we zelf ingestuurd? Benaderd? Ja, we hebben Ja. zelf En dan sta je in één keer een paar rondes verder en dan sta je in de half finale kennelijk. Ja. Oké, okay. hey, we gaan straks even jullie uh, de plaat van de week spelen, Black Ethic. Uh, en straks uh, praten we verder over uh, hoe jullie bij elkaar zijn gekomen. Want als ik over jullie lees op een of andere manier, op, op internet of recensies of zo, dan lees ik altijd... Uh, vijf gasten uit verschillende hardcore bands bij elkaar willen lekker rock gaan maken. Uh, maar daar hebben we het straks wel even over. Eerst even luisteren naar de plaat van de week, uh, deze week Black Ethic, hier bij Radio Mortalen. Dit is All on Black en uh, ja, blijf luisteren zo... Overheard for too long. When is the birth of a new kind of art for Luister naar Radio Mortale. Je hoort onze plaat van de week. All on Black met het nummer Black Ethic. En daarna Razor Crusade met het nummer The Low Spark. Van een plaatje Infinite Water. En uh, ja, dat is een band waar jij in hebt gezeten, Ival. Ja, ook ja. Hoe was het om dat weer terug te horen? Ja, leuk. Ik zat ook keihard mee te zingen. Kijk, zo mooi. Ja. En ook nog na uh, jullie plaatje uh, Black Ethic. <coughs> Daarvoor. En uh, lekker achter, op elkaar achter, achter elkaar opvolgend. <coughs> lekker. Jullie hebben een paar plaatjes meegenomen van bands waar jullie in hebben gezeten. OA. Ah, Simon ja. en ik hebben het meegenomen. Maarten die durft niet. Nee. <laughs> Zoveel skeletons in je closet. Yes. <laughs> I don't want to talk about it. No, Oké. Okay. So. Yeah. Waar we wel over willen praten is, uh, is wat jullie nu aan het doen zijn. Met z'n allen. Uh, zoals ik al zei, als ik, iets van jullie, uh, als ik iets van jullie lees, dan is het altijd dat jullie een paar gasten zijn uit hardcore bands die bij elkaar zijn gekomen en, uh, en rock willen maken. Uh, wat heeft jullie daartoe gedreven? Als ik even lang naar de bekende weg mag uh, vragen. Nou, we die gewoon zat, eigenlijk. Ja, en al jaren toch in hardcore blijven hangen. Want het zijn je vrienden, het is gezellig. En uh, nou, het gaat lekker makkelijk. En je kan veel bier zuipen en toch nog spelen. En op een gegeven moment. Uh, ja. Nou, een beetje. Er ja, ja. is ook een reden. Ja, want het is zo praktisch. Ja. Nee, op een gegeven moment een beetje al uh, oh, veel langer veel rock en punk rock en dat soort muziek veel meer luisteren. En op een gegeven moment al een beetje uh, behoefte om dat eens te proberen. Maar hoe gaat het dan? Want jullie zaten allemaal in andere bands. Jullie kennen elkaar, neem ik aan, uit de scene of zo. Je speelde wel eens met elkaar. Maar je zei zo van: hé, hey, ik weet dat jij ook van rock houdt. Dus laten wij met elkaar gaan spelen. Ja, het was een feest der herkenning. Ik, woonde, ik kende Maarten via een bandje en we woonden bij elkaar in de stad. En we kwamen thuis en dan, uh, ik maakte lawaai en hij maakte lawaai. En toen kwamen we achter van: oh, jij houdt ook daarvan. En ik hou daar ook van. En uh, goh, jij bent ook zo'n. Uh, ja. Zo wat <laughs> je eigenlijk ja, doet. En toen ze hebben we het naar elkaar oh. opgedicht. En zo is de, is de liefde gaan ontstaan. Ja, hard, en, en, ja, en toen uh, op een gegeven moment ging alles uit elkaar. En toen was het moment daar. Ja, een beetje hard, een beetje zwaar weer zaten. Misten wij wij ja. zijn deze band eigenlijk begonnen. We die, die zaten een beetje op een doodspoor. Dus het ja. was goed met van, nou oké, okay, nou zijn we er klaar mee. Nou gaan we eens wat anders proberen. Alright. En wanneer was dat? Ja, onderhand twee jaar geleden, denk ik. Yeah. Ja. De kop af. Ja. En jullie komen allemaal heel uit Nederland verspreid. Dus jij twee jaar geleden, twee jaar geleden ergens in het midden een keer in een oefenruimte uh, muziek We gaan, gaan knallen. Rotterdam, ja, Waterfront. Aha. En daar, daar, daar ging het allemaal heel erg goed. Ja, Poes, die drummer die wonen daar toch? Als enige. Ja. Klopt, ja. Dat ja. was gewoon een beetje het, hoe heet het, center of attention. Daar kwam iedereen, dat was de meest logische weg om naar heen te komen. En het beviel zo goed dat jullie gewoon door zijn gegaan? Ja, het beviel wel goed. Het, was, het is dat Maarten en ik vooral. Toen was Yvon, zat Ivo nog niet bij de band. En ja. wij zaten allebei in bands waar we in ons eentje vaak de boel moesten trekken. En toen kwamen we in een bandje terecht. Waar we ook eens in oefenruimte wat konden bedenken. En ook niet uh, alles uit de. Ze hebben van tevoren moet klaarmaken voor iedereen, maar dat je gewoon al jammend, wat we eigenlijk eerder een heel vies woord vonden. Ja, ik vind het nog steeds vies woord. Ik, <lacht> ik, ik, ik, zal, het, ik zal het niet doorverteren. Het <lacht> ja, blijft onder ons. Maar ja. dat, er, dat er al in de oefruimte uh, nummers ontstonden, terwijl we een beetje aan het spelen en aan het klooien waren, dat was voor ons een soort van, voor mij, een nieuwe ervaring. En dat maakte deze band wel, uh, dat we er gelijk onwijs enthousiast van werden. En dat hmm. het rap ging en makkelijk ging. En dat, uh, dat hadden die anderen ook, zeg maar. Je zei met z'n vijven, begon het gelijk met die vijven. geval ja, jij was er niet bij in het begin. Mm -hmm. Jou was gerekruteerd. Ja, ik werd gebeld door Maarten, die ik eigenlijk alleen van gezicht en van omission kende. En trouwens, Betercor wel, maar ik wist niet dat hij erin speelde. Maar uh, ik werd gebeld van Ivo WhatsApp. Ik ben Maarten. Nou, ik zei, oh Maarten, heb je zin? <laughs> uh, ik zei ja. Pff. Ik kwam net van, een, ik had een jaar hard achter de kiezen, dus ik. Ik wist het niet zeker. Met ik zei, stuur... ja, ja, ja, Dus ik zei: stuur even een uh, Petrietje op. En ik hoorde dat ik zei: Yes! <laughs> dus toen ging ik er maar naartoe. <tossimus> en welke was dat dan? Nou? Was het eentje die op de demo is gekomen Ja, mij, ja Black Attic stond erop. En... Volgens mij alle drie. Ja. ja. Die ja. hebben we toen al af, ja. Dus die staan nu op de demo die je zo mooi, uh, die je zo mooi hebt. Uh, even terug naar de, de ontstaansgeschiedenis. Uh, bij elkaar gekomen heet hij ook al gelijk Alan Black. Nou, het heeft een tijdje geen naam gehad, dat speelden we niet. En toen waren we niet compleet, dus we hadden niet zo'n behoefte. En op een gegeven moment kwam, er komt dan de onvermijdelijke discussie: hoe gaan we heten. Ja. En uh, onze drummer Robert zei, uh, nou, laten we gewoon All-on-black doen. Nou, klein trio. Ja, Robert Duidelijk. is ook een neger. Ja. Ja, ik <laughs> dat is wel handig dan. Oh. Ja. On nou, ja. ik... Black, waar slaat het eigenlijk op? Alles op zwart? Ja, ik weet niet. Uh... Een beetje blackjack-achtig uh, gaan ja, doen. Ja, ik ben altijd van mening dat je bandnamen niet moet gaan uitleggen. Nee. Dat is nou, een ik hele leg goeie. het altijd gewoon uit dat het een nummer van elke Line Trio is, yeah, en dan is. Dat is dat ook een goede referentie. Ja, is dat is ook het is ook belangrijk dat je niet twintig keer hoeft te herhalen. All in black, oh. oh. All of in, on. Oké. Okay, yeah. ja, nou, in is ook gemaakt. Uh. Nou, als mensen nu zitten te luisteren en ze willen wat meer informatie over jullie uh, vinden op het uh, grote boze internet, waar moeten ze dan terecht? Ja. Dat is in op oprichting. Ik ben bezig met de site, Aha. maar de MySpace draait al uh, Als een, tierenleer. een jaar op volle toeren. En dat is uh, myspace.com backslash, oh nee, forward slash zelfs, All on Black Rock. All on Black Rock. Ja. Daar kan je wat meer vinden. Of uh, sentinel Of, ja, of uh, Google, uh, daar kom je er ook. Pure Volume, uh, nou ja, die hebben we ook. <laughs> dat is allemaal, behalve site. Maar dat uh, komt goed. Dat, uh, ja. Heren, we gaan weer naar een nummer luisteren. Mooi. Van uh, jullie demo's, het tweede nummer, ik moet even spieken hoe die heet uit mijn, uh, want uit mijn hoofd, weet ik het niet. Voor Nou mijn Wou. Yes. Ja, het uh, tweede nummer van jullie demo, in totaal drie. Je hoort ze allemaal langskomen in deze uh, uitzending van uh, Radio Mortalen. En op de achtergrond. Echt lekker door. Nee. We gaan jullie lekker horen op de slaat. Ja, je luistert naar Radio Mortale. Elke werkdag van 8 tot 9 hier bij Stads Bandjes van eigen bodem. Hier op dinsdag probeer ik een beetje de hardere band. Uh, wat meer in, uh, in, naar voren te brengen. Onder de aandacht te brengen. Zodat uh, ja, wat meer mensen die horen dat hebben ze toch ook verdiend. Hier in Nederland. En uh, daarom luister je ook al de hele uitzending naar uh, ja, een goede stevige rock en alles wat daaromheen hangt. Ik zit hier niet alleen in de studio. Ik zit hier met uh, de drie mannen van uh, All in Black. Oh, met drie bleek. van de vijf. <laughs> moet ik zeggen. <laughs> ja. En uh, uh, deze muziek die je net hoorde, was uh, The Bed Against Time. En uh, het nummer heette... Pff, ik flauw idee wat je... Give ah, Me a Break, break je mij. yes, mij. Yes, yes, Give Me, me a break, break, van een ja. plaatje uit 2002. Daarvoor hoorde je Otis, met het nummer Spotting Wolverines. En uh, zij hebben onlangs een cd uitgebracht, Good Cop, Bad Mood. En deze was nog van een split vinyl uh, 10 inch, volgens mij, uh, met de Leidse band Daily Fire. De Oot is een weetje, die is hier onlangs nog bij mij in de studio geweest, omdat ik dat ook echt een hele goede band vind. En ze staan ook nog eens genoemd in jullie demo, om te bedanken. Hoezo, hoe dat zo eigenlijk? Ja, Maarten, uh, Mario, die zanger van uh, Oot, die regelt nogal wat shows in en om. Het is allemaal in tilt. dus iedereen kent elkaar. Dus heeft als al een paar keer op een, een of andere list of een, uh, wat erbij geschreven. En, en, en, dat is, hij, ja, en dan dat is, krijgt hij ervoor terug? Is, zeg maar. Weder, weder favor. <laughs> Quid pro quo. In, in we beloofden hem een show, maar ik kreeg een... Uh, een bedanktje, een, bedanktje. een bedanktje. <laughs> Nee, nee, nee. We hebben toch best veel shows met ze gespeeld? Toch? Ja. ja. En spelen jullie veel überhaupt? Ja. ja. Nee. Niet genoeg dus. Ja, niet ja, genoeg, absoluut Het probleem absolu absolu is een beetje dat we weer helemaal opnieuw begonnen zijn. Andere muziekstijl, andere scene... En we kennen gewoon niemand. Hmm. Dus dat is een beetje enerzijds leuk en anderzijds ook, ja hoe zeg je dat, belemmerend? Ja, in de bandje waar we zaten dan kon je op je lijn blijven zitten en dan werd je gebeld en dan kon je spelen. Want ja. jullie waren een van de acht hardcore bands Nederlands, zeg maar. dus als ergens een harde show moest worden gespeeld, dan werden jullie gebeld. Nou, er is wel veel. Maar zeker jullie hadden die luxe. Ik dat heb dat nooit zo gekend. Waar, ja. Jullie ja. als in Omission. Omission had ja. dat luxe. Die, die heb ik nooit gehad. We, we hebben echt wel het voorrecht gehad dat we altijd gebeld werden. Ja. ja. En, ja, nu, en nu moet je zelf bellen. Ja, ja dat is toch even winnen. Nu elkaar een beetje aan. Ja, heb, je nog nog <laughs> heb jij toch al die show in het café geregeld? Mooi. Maar, maar. maar is dat dan niet ook een beetje het charme dat je weer gewoon echt helemaal ja, alles ik, moet doen? Ik vind het heel leuk, in ieder geval. Ja, het, moet, het is alleen even wennen en we moeten het doen. Dus we zijn, niet, nou, we zijn gedeeld een beetje lui zo We willen alles doen voor de band en elke avond lekker muziek maken. Maar dan moeten we shows gaan regelen en dan... Uh, ja. Ja. Nee, nee, nee, de enige belemmering nu was dat die demo gewoon niet klaar was. Dat dat was. Dat is, uh, ja. Ja. Willen jullie spelen? Ja, stuur even op. Het oh. is bijna klaar. Ja, het is een uh, half jaar uh, dus we gaan er eigenlijk vanuit maar waarom, tot, uh, waarom was hij niet klaar? je vertelde dat hij lang aan het mixen was. Oké, okay, dat snap ik wel. Ja, toen goed hadden goed we hebben. problemen met de perser en die snapte het allemaal niet. En dat ging weer verkeerd ja, En de financiën. Ja, ja. En uiteindelijk... Uh, nou, teruggehaald en in Nederland laten persen. Toen was het eigenlijk binnen twee weken gebeurd. Dus echt, ja. ha! Hadden we dat een half jaar geleden gedaan? Dan, ja, uh, voor twee nee. keer zoveel geld, ja. Maar wel, maar wel een stuk sneller natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, dan heb je ook wat. Ja, het resultaat was ook. Ik was een beetje huiverig. Want ik heb niet zo'n goede ervaring met Nederlandse drukkers. Maar het zag er gewoon goed uit. Mm. Dus uh, ik ook tevreden. Ah, okay. ja, dus nou, toen je... konden we eigenlijk pas. En ja, oh ja, dat is ook mooi. Want dan is het net zomervakantie. En dan uh, <laughs> zit de zalen dicht en dan kom je op een stapel. Dus, uh... Nou, Ik, ik, ik heb je al heel veel gedraaid in ieder geval van het awesome. wel. Ja. Nee, wat ik wel zeggen. Je zegt, eigenlijk moeten we vanaf het begin beginnen. Weer gaan bellen en dat soort dingen. Maar dat hebben jullie wel voor deze bed over. jullie hebben al veel ervaring. Ja, wat? absoluut. Wat, wat, wat, wat maakt het dan in deze band dat je, dat je nu zoiets hebt van... hé hey jongens, schouders eronder, we gaan naar nou, nou, ik denk sowieso, naarmate je ouder wordt... krijg je meer zin, dan ga je het kaf van het koren scheiden. Dan wil je niet van alles maar half doen. Dus dan krijg je het drukker met je werk. Dus als je een band doet, dan wil je je band ook goed doen. En dat is waar we nu al vijf wel tegenaan lopen van... Ja werk is soms misschien ook leuk, maar we moeten gewoon met die band wat doen, dus dan moeten we nu keihard aan het trekken. En wat, wat betekent dat dan in de realiteit? Van je hebt een week door zeven dagen, uh, heb je elke dinsdagavond moet je drie uur aan de band besteden of zo? Nee, Gaat je, op maandagavond repeteren we sowieso drie uur en dan proberen wij altijd met z'n twee sowieso nog een keer af te spreken in de week. Maar wij, om, jij en Maarten. Ja, met verschillende uh, zaakjes te regelen om uh, samen nummertjes te maken. Ja, maar wat, wat hij nu ik zegt, kinky. Wat hij nu zegt is voor mij het belangrijkste dat ik wat hun net ook aangaven, in de oude bands, is er één iemand die de kaart trekt en ja. daar draait alles om. Ja. En ik heb het gevoel met hun, met All Black op dit moment, uh, je hoeft niet per se met iemand af te spreken dat hij drie uur per week ergens aan besteedt. Omdat iedereen uit zichzelf al veertig uur per week als die tijd heeft erin zou steken. En waarom is dat dan? Je hoeft omdat het zo goed te... klikt? Ja, je vindt het gewoon leuk, want het is gewoon, je hebt een mooie kleurplaat, die wordt steeds mooier. En dan geef ik hem aan Simon en die maakt het nog mooier. En als het mooier blijft worden, dan wordt hij steeds, ja. Dan heb je een kunstwerk gehangen hmm. Is het ook misschien omdat je nieuwe muziek aan het maken bent? Zeg maar nieuwe, nieuwe soort muziek? Niet meer ja, de... Dat geldt voor mij sowieso wel, ja. Ik was behoorlijk klaar met dat lawaai wat niet echt van de grond kwam. Waar je onwijs hard voor moest werken en dan was nog niemand tevreden. En dit gaat makkelijk, het komt natuurlijk. En het is precies wat ik mooi vind of wat ik tof vind. Mm -hmm. dus wat mij betreft geeft dat heel veel zin om juist te hard voor te werken en ook zoveel dingen te doen. Ja. En hoe is dat dan voor jou hiervoor als zanger? Zeg maar is dat anders dan? Mm, nou ik nee. Ik, ik vind er niet heel veel verschil in. We hebben nou twee andere bandjes van je gehoord, want op zich klinkt het ook wel ja, een beetje hetzelfde, moet ik eerlijk zeggen. Qua ja, de, de, de, de Ja, het is gewoon één ding wat ik kan. Ja. En wat ik leuk vind om te doen, ja, dat is niet negatief. Daarom hebben we hem gebeld. Ja, ja ik, ik kan niet in één keer. Uh, ja, ja, dat zou kunnen, maar dat klinkt gewoon je. je moet gewoon doen wat je goed waar je goed ja. in bent. Ah, dat, dat is ik... misschien wel. In deze band doet iedereen ongeveer waar hij goed in is. Ja, dat is... Ja, maar ik wil ook niet zeggen dat ik goed in ben wat ik doe. Want ik vind deze plaat er heel veel op aan te merken. Maar ik doe het in ieder geval uit mijn hart met mijn ogen dicht. En ik maar te... deze plaat die houdt net de uh, Against Time uh, omhoog. Uh, zeg yes. maar, die we net daarvoor hoorden. Dus niet de All in Black, maar die daarvoor. Ja, dit is bijvoorbeeld een plaat waar ik echt heel erg uh, een duim op mijn hoofd heb gekregen. Van die noot moest cijferen. Dat was een beetje onnatuurlijk ook. En ik vind dat ik dat terug hoor. Maar ja. uiteraard na zo'n twee jaar Racer Crusade zingen. Wat voor mij heel nieuw was. Omdat ik daar echt... Uh, ja, vanuit meteen moest gaan zingen. Ja, schreeuwen, zeg maar. Ja, het zo... Daar heb ik een hoop geleerd. Gewoon dat je dat zegt, want die, die vergelijking... daarom draaide ik ook auto's. Want ik vind dat jullie in die zin heel erg op elkaar lijken. Alsof het allebei bands zijn die een beetje uit de kustlijf komen, zeg maar. Dat ze een beetje los en Al een beetje ongebreidelde energie. veel meer Ja, nee, het is een beetje geforceerd allemaal. En, en die tijd, en daar hebben we mm. het natuurlijk over dat wij tieners waren... en we luisteren bands op de radio en die we importeren. Green Day, waar we mee begonnen... En de bandjes die ze bij skatevideo's draaien. Dan wil je dat gaan maken. En Dan heb je echt een doel voor ogen zoals je wil klinken. Mm. En wat Simon net zei, op een gegeven moment ben je over dat punt heen. En dan ga je doen wat je, waar je eigenlijk goed in bent. Je talenten die je ontdekt hebt. Of gewoon waar je voorkeur naar uitgaat. Ja, je hebt ook gasten van. van 20 die dat al door hebben. Bij ons valt dat kwartje wat later. Ja, maar goed, je moet goede voorbeelden ja. hebben. Wil je moet ja. uh, het snel leren. En je had misschien te veel succes met die andere bands. Kijk, als dat in, in het begin al niet goed ging. Dan was ah ja, op, op dat moment zat, stond ik daar ook achter. Ja. En vond ik het ook te gek. Ja, uh, uh. En nu lekker All in Black, zondag staan met de, de Draft uh, in Amsterdam en ook de Tenement Kids. Kijken jullie naar uit? Ja, absoluut. Ik, ja, maar niet specifiek. Ja, ook ja, de Draft is wel echt een ja, uitzondering. Ja, eerste show met een nieuwe Bassist. Ook dat nog. Oeh. Ja. En, ja, en groen heeft hij het onder de knie? Nou, hij heeft het zeker onder de knie. We waren... Hij weet nog niks van zijn konijnenpak. Nee, hij heeft nog niet de choreografie geleerd, inderdaad. Ja, dat komt wel. Waar, waar, waarom staat hier een kruisje op de grond? Ga daar maar staan. Dan merk je het wel. Doe maar. Ja, gisteren hadden we het echt over. We moeten straks je pasjes nog even doen. Die blikken. Schitterend. Ja, ik ja, dacht echt dat er geen. Lach uh, Een En uh, nou, nieuwe bassist, is dat een beetje. Zijn jullie dan op een volle oorlogssterkte en gaan jullie verder albums maken en dat soort dingen? Nou, ja, dat is wel de bedoeling. Ik, voelde, ik zie het als compleet nu. Ja. Het is al klaar. Alright. Nu kunnen we echt dan. Ja, de slag wel op. Dus als mensen zondag uh, gaan kijken naar, naar jullie in de, in de bitterzoet Vanaf 8 uh, uur of zoiets zeggen? ik? Geflouden, zoiets. Ja, vanaf 8 uur begint het, ja. Alright. Dan ja. zien we jullie helemaal keer gaan. Knijten goed. Juist. Zweten. Ja. Goed, man. We gaan nog even luisteren naar het laatste nummer van jullie demo. Drie nummers. We hebben er al twee gehoord. Na, het laatste nummer heet We are the Unfaithful. Klinkt veelbelovend? Uh -huh. Ik kijk jou aan, want ik ga eigenlijk automatisch vanuit ja, ik kijk Express tekst... nog niet op nee. zijn. <laughs> dat jij de tekst hebt geschreven als. als yes. All right. nou, is het ook anders tekst geschreven voor dit soort muziek dan voor de muziek die je daarvoor hebt gemaakt? Ja, dat ligt wel aan met mensen bij wie in de band zit. Ja, sommigen zijn wat veel ijzender als uh, andere... En als jij de kart trekt in een band, dan uh, ben jij de Hitler, zeg maar. Dus ja. dan uh, krijg je geen kritiek. Ja. En dat is wel het nadeel hier, ja. Maar je zit hier uh, met meerdere Hitlers. <laughs> het enige wat ze zeggen is dat het ergens over moet gaan. Ja, nee, nee, joh. Dat vind ik belangrijk. Ik ook er zijn belangrijk. ook een paar ideeën teruggegooid, zeg maar. de <laughs> <sparren, we> <laughs> met, ro met rode pen. Met rode pen en dingen omcirkelen. Nee, hoor. Hé, hey, we gaan even luisteren. We are the unfaithful. Je, je luistert trouwens naar Radio Mortale. Met de band All on Black. Drie van de vijf heren daarvan zit ik hier het hele uur te lullen en te luisteren naar hun demo. Oh, Stuur ook jouw demo naar Radio Mortale. Postbus 14870 1001 LJ in Amsterdam. Naar Radio Mortali je hoorde All Unblack met het nummer We Are The Unfaithful, je hoorde A Mission met Walk The Walk, en daarna Nafzad met Everybody Lies. Uh, heren van All Black hier in de studio, Nafzad was een, een, een, een request van jullie. Hoezo? Nou, ja, de, de beste mensen van Nederland is volgens mij. Ja. Serieus? No doubt. En, daarom? Ja, Dat als zijn je, jullie als toch? Je, als je, ja, nee, die zijn, we nog, die zijn we niet voorbij nog. We doen ons best. Ja, goed. Ja, ze lopen vijftien jaar voor. Ja, die zouden we in de fut. Ja, en kwamen we ook wel ja. samen zijn. Dus... Ja, en we hebben bij een drummer in onze demo opgenomen. Dus uh, we zijn bevriend met de drummer vooral. Hij heeft een eigen studio. Ja, hij heeft een eigen studio in uh, Zeeland. Yes, ja. Middelburg. Hebben we een gat? Nee, nee, nee. nee joh. Dat andere. Dat andere gat. Oh. Ja. En wat deed hij allemaal? Hij deed die, uh, alle engineering en alle opnames en zo. Mixen en zo. Of hebben jullie ook heel nou. veel dingen zelf gedaan? Voornamelijk zijn studio ter beschikking stellen. Nou ja. Grootste deel. Heel ja, veel hij wel opgenomen, opgenomen ook. Ja. ja en en de is hij zat tijdens het opnemen dat vaak wel achter de knoppen. Voor de rest hebben we met The uh, Shark van The Real Danger. Die, die heeft verder met, met Maarten en met mij heeft hij alles uh, gemixt. Oké. Okay. En daar heeft hij verder. Uh, dat hebben we ook niet in de studio gedaan. Dat hebben we in Rotterdam gedaan. Alright, achter de computer zo. En nemen. Daarom konden we het ook zo lang doen. Dat ja. mocht van allemaal bij The Shark. Mochten ja, we is. allemaal doen van hem. Ja. <laughs> nou, wat een aardige vent. Zeker aardig. weten. Zijn jullie eigenlijk tevreden met de, de plaat? We hebben ik het wel ben... gewoon over, over, over dat het eigenlijk alweer van een jaar geleden was. Maar als je nou terugluistert, je hebt naar alle nummers gehoord, de uitzending, denk ik dan ja. Nou, eigenlijk wel. Dat is op zich misschien een slecht teken, want dan ben je misschien niet zo heel veel vooruit gegaan. Maar ik, ik vind het wel prima. Het is voor, uh, we zet, er zijn alweer dingetjes veranderd, maar dat is ook prima. Het, maar ik vind het wel goed zo. right. Ik kijk ook even iedereen een beetje aan. <laughs> van, uh... Ik vind het een mooie tijdsopname. Zo van toen klonken we zo. Ja. En... Ik... Ja, maar dat is alles wat je nou hoort. Ja, oké, okay, maar ik vind dat gewoon goed klinken. Het is nu en... nog niet gedateerd, nee. Ja, als Maarten niet te kritisch is, dan is het, het oké. Okay, okay. yeah. ja, ja, ja. je, je, je wilde zelf eigenlijk niet om mission terug horen, oh, dus toen je naar het toilet ging uh, hey, heb ik hem oh, even, oh, even het verkeerde nummer aangekomen, <laughs> dat was niet het juiste nummer. Was het niet, zo? Hoe heet het nummer? Bled With You heette dat. Was het Bled With You zeg waar? Maar of mij wel, of niet? Of zeg ik nee, niet? Nee, het is zo lang geleden, ik, ik had je ervoor waarschuwd. Nou, nou, ja, ja geen probleem. Nou. Bled With You is ook een goed nummer trouwens. Uh, Vind ik dan, als als. I'm not going there, because you're going to play it. En wat ik nog wel wilde spelen. Ik heb ongeveer nog een kwartiertje. Ik heb van jullie allemaal bijna iets gehoord. Behalve van Simon. Uh, ik heb nog... Uh, Simon toch? Ja, klopt. Ja, uh, ja. Sorry. Uh, en jij hebt wat meegenomen van The uh, Dat is jouw oude band. Ja, en daar speelde ik met de drummer uh, Poesman. Van, ook van All Black speelde ik daarin. En wij speelden tien jaar terug mee. In, uh, ook in de grote prijs van Nederland. En je hebt nog in, in, in, bij Mortale gezeten? Ja, in, in, uh, op het Rembrandtplein toen nog. Ja. Ik kwam vandaag ineens boven. Ja, ja, ja. ja een soort uh, aha. Uh, ja, niets. Uh, ja. Dit is van de plaat... Spot in the shadow? Juist. Ja. En van wanneer was dat? 2000 volgens mij. Jezus joh. Ja. Lang geleden. Hey, we gaan even naar luisteren. We hebben nog ongeveer een kwartiertje mortalen hier elke werkdag van 8 tot 9. Pentjes van eigen bodem en vandaag met uh, All in Black. Uh, ja, we gaan even luisteren. De Luge. Mistake. Make no mistake. Met een waanzinnige plaat van de band Oil Electronic Tongue EP en de nummer heet Monolith Ja, toch erg, erg, erg, erg, erg goed Daarvoor hoorde je Walrus met de nummer No Mistake van een plaatje The Wind Blows Witches from the Sky Zij komen in het najaar met een nieuwe Daarvoor Deluge en dat is de oude band van Simon Gitarist van All in Black Jullie zijn hier, hebben een uitzending meegedaan Hier bij Radio Met hartstikke bedankt Gezellig, gezellig. Gez zeker gezellig Het vliegt voorbij goed. Ja, Time flies, dat zeggen ze dan uh, uurtje mortalen, uh, vooral ook om aan te kondigen dat jullie aanstaan zondag hier in Amsterdam uh, op het podium staan in de Yes. Zijn er nog meer optredens waar we jullie kunnen zien uh, de, in de komende tijd? Ja, ze komen een half jaar is helemaal volgeboekt. Ja, ja. Nee, half snel een grote prijs, 8 september. 8 september. Ja. Ja, juist, ja, juist. Ja, Utrecht hè? Gratis ja. ja, gratis entree en volgens mij wordt het knijtig gezellig. En wat voor dag is dat, 8 september? Saterdag Ja. ja. ja. Ja. We, tegen wie moet jullie het opnemen? Pffoe. Manchester, uh. nee. Chelsea. Nee, nee, nee, nee. Ik, heb, ik, ken, ik ken het lijstje volgens mij. We spelen met. Clueless. Clueless. Ja. Try Drowning. Ja. Ah, oh, is ook oké. Okay. Pourquoi me. Me ah. Oh ja, die had ik ook al kunnen draaien. Ja. Monster Talks, of niet? In de en de andere halve finale of is het één halve finale? Nee, het zijn twee halve finales. De 1,5 halve finale is dus Echo. De andere is in Haarlem, in patronaat. Oké. Okay. dag weet ik niet precies. Maar dat is twaalf bands. Ja. Dan zes avond 1 en 6 avond 2. Ja. Had je nou gedacht na één jaar dat jullie eigenlijk een demo. Nog niet eens, na twee maanden dat je een demo uit hebt, dat jullie al in de halve finale van een grote prijs zou staan? Nou, dan hadden je je voor gek verklaard uh, het voelt een beetje als in ons schoot geworpen. Dat die ja. jullie eerder bent. Zal je dat het allemaal niet meegemaakt volgens mij. Nee. Is uh, beetje... Hij wel. Nou ja, maar... met Deutsch. Jutes ik Ja, zonder er... ja, in de finale. Okay. Roemloos ten onder gegaan. Ah ja, ja. Nee, nee ja? vanavond toch weer gespeeld, dus, ja, ik, heb, uh, ik, heb... Ja. ik heb ooit de vraag van Brabant verloren. De vraag van Brabant. Ja, ik heb Brabant. Staat, staat White Rider ook in de, de halffinale? Ja, ja. Want die ja. hebben toch ook zo'n verhaal dat ze ooit een keer in, in Limburg uh, zo'n zo heel, heel laag eindigden bij zo'n zo, zo wedstrijd. En dat ze dit jaar wonnen en op uh, Pinkpop mochten openen. Wow. Nou... Ja, als je in Limburg vindt, mag je daar beginnen. Ja, ja, ja, ja gaaf. <laughs> en als je in Roosendaal, vindt, uh, waar, ja, waar, waar, waar mag je dan uh... nou, Wij mogen inderdaad in het gemeentehuis spelen. We mogen de nah. <laughs> zaterdag in een homobar in, uh, in Halsteren. En, moet je wel zondag heel huids uh, in Zin, Ja, uiteraard. Hey, jongens, zien jullie dan? We gaan eindigen met een band die jullie ook noemden. The Spirit and Guides Us. Making Beds in the Burning House. Van een plaatje North-South uit 2004. Uit Goeie plaat. Goeie plaat. Bedankt yes. jullie, de waren was gezellig. De en, uh, als het ja, album, okay. album er is, dan uh, zie we ik jullie weer. graag uh, weer. Hey, dit was Radio Mortale voor vandaag. Je hoort Alan Black deze week elke uitzending. Want het is plaat van de week Black Ethic. Bye bye. Ik ben Doei. volgende week weer dinsdag. I Making bets.